Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Schouten van Landbouw heeft een werkbezoek aan Zeeland afgeblazen vanwege boerenprotesten. Trekkers blokkeerden de weg bij Kamperland. De veiligheidsregio heeft de minister afgeraden om het bezoek door te zetten. De boeren kwamen erachter dat de minister verschillende boerderijen wilde bezoeken in verband met de droogte. In Kamperland wachten tientallen boeren haar op met trekkers. De politie is bij die blokkade aanwezig, maar heeft nog niet ingegrepen. Boeren voeren ook op andere plekken in het land actie tegen het plan van Schouten om koeien minder eiwitrijk voedsel te geven om zo de stikstofuitstoot terug te dringen. Boeing heeft bijna alle claims van nabestaanden van de slachtoffers van de Lion Air crash afgehandeld, dat meldt persbureau Reuters. Hoeveel geld de nabestaanden hebben gekregen, heeft de vliegtuigbouwer niet bekendgemaakt. Maar vorig jaar september zeiden advocaten dat Boeing voor ruim 1 miljoen euro per familie schikte. In oktober 2018 stortte een Boeing 737 Max van Lion Air neer in de Java Zee bij Indonesië, en daarbij kwamen alle 189 inzittenden om het leven. De Europese Commissie wil dat de komende jaren op grote schaal wordt overgeschakeld op waterstof als energiebron. Zonder waterstof halen we de klimaatdoelen niet, zegt Eurocommissaris Timmermans. Volgens Timmermans is waterstof een schone technologie die ook veel banen oplevert. Nederland wil een belangrijke rol spelen bij de productie van waterstof. In Noord-Nederland wordt de grootste waterstoffabriek van Europa gebouwd. De Israëlische minister van Defensie, Gans, is uit voorzorg in quarantaine... omdat hij mogelijk besmet is geraakt met het coronavirus. Gans wordt nu getest. In Israël neemt het aantal besmettingen sinds vorige maand weer toe... nadat de eerste coronamaatregelen juist weer versoepeld waren. Gisteren werd een record aantal nieuwe besmettingen geteld. Ruim 1300. In de hele maand mei waren dat er 1200. Inmiddels telt Israël ruim 30.000 geregistreerde besmettingen... en meer dan 330 mensen bezweken aan het virus. Het weer bewolkt en in het midden en zuiden van het land blijft het lang regenen. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond opklaringen, maar ook vannacht gaat het opnieuw regenen. En ook morgen is het... ZFM, Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat Fiede voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de ringweg A10 nabij de Koentunnel. A7 hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend en knopend Zaandam, 7 kilometer met een kwartier vertraging. Door een spoedreparatie is de rechte reis dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het Muziekmuseum. The Music Museum. Just let me hear the rock and roll music. Het Muziekmuseum. Let the music Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl hey.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 Music Museum. The voice of the world The sound with the beat The sound that sets you Tapping your feet Radio The sound of year-round pleasure The sound of the news Rhythm and blues Tchaikovsky swing Whatever you choose Radio The sound of year-round pleasure educate. Syncopeat. Radio Communicate Radio De Sound of your pleasure. The top 40. 28 Week 12, 1978 speciaal bedacht voor de televisieserie Waldo met uh, ja, bedacht door de, de Wim T. Schippers, de chef van Oekan natuurlijk. Gezongen door Luff, You Owe Me heet het officieel. En het was gelijk de doorbraak voor Luff. Het werd ook wel Theme from Waldolala genoemd.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 plaat van de week.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 Caroline, Luister, Goedemiddag, ik moet me gaan we nog een keer onderbreken. Ik heb een hele uh, dringende boodschap voor de mensen aan het land. Dat is namelijk nummer 243, de eerste drie woorden. Uh, also to our English address, English office. Very, very important. Nummer 57. Dat is nummer 57. If you know anyone within the organisation or whatever, if you could please contact them as soon as possible and inform them. Nummer 57. We gaan natuurlijk rechts met de Caroline allemaal wedstrijd Het keer is een erg volle dagje vandaag op de Noordzee, maar we zijn dus mooi weer om half acht met Nederlandse uitzendingen. Thank you very much, it's six o'clock, and some numbers for our office, very important. Well, we're sorry to tell you that due to the severe weather conditions, and also to the fact that we're shoving quite a lot of water, we're closing down, and the crew are at this stage leaving the ship, no, because the lifeboat is standing by. We're not leaving and disappearing, we're going onto the lifeboat for the moment Goodbye and